5 uur. Het NOS-journaal. Jop Boot. Kiesraad bevestigt verkiezingsuitslag. Rutte en Samsom vertrouwen in samenwerking. Nederlandse banken investeren meer in zwakke Eurolanden. <hijen> GroenLinks krijgt definitief vier zetels in de nieuwe Tweede Kamer. Dat gaat ten koste van de P van de A, die geen 39, maar 38 zetels krijgt. Dat zijn er drie minder dan de VVD. Dat heeft de kiesraad bekendgemaakt. De ChristenUnie heeft haar vijfde zetel te danken aan de lijstverbinding met de SGP. Daardoor krijgt de ChristenUnie een restzetel. Die was anders naar de Partij voor de Dieren gegaan. CDA-kamerlid Pieter Omzicht, die op een onverkiesbare plaats 39 stond, komt toch in de Tweede Kamer. Hij haalde voldoende stemmen voor een voorkeurszetel. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samson hebben vertrouwen in een goede samenwerking. Dat zeiden ze na hun eerste gezamenlijke gesprek bij Verkenner Kamp. Volgens Rutte zouden de gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking. PvdA-leider Samson liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. De twee zeiden niets over een eventuele samenwerking met een derde partij. Eerder vandaag lieten ze weten dat ze het draagvlak voor een kabinet... met de minste VVD en PvdA zien groeien. VVD-minister Kamp komt voor donderdag met zijn definitieve bevindingen. Die dag debatteert de nieuwe Tweede Kamer... over de verkiezingsuitslag en de formatie. De fiets die eind augustus bij Maastricht uit de Maas is opgedoken... is niet van de sinds 1993 vermiste studenten Tanja Groen. De fiets is van een ander merk en haar frame-nummer en postcode zitten er niet op. Duikers vonden de fiets eind augustus op aanwijzing van een wichelroederloper. Verder werd er een buis gevonden, maar ook die leverde geen bruikbare aanwijzingen op. Tanja Groen verdween op 1 september 1993. Ze was toen 18 jaar. Nederlandse banken hebben het eerste kwartaal van dit jaar niet minder, maar juist meer geld geïnvesteerd in de zwakke eurolanden. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van de bank van de centrale banken, de Bank of International Settlements. Wereldwijd blijven banken hun geld wel terugtrekken uit de zuid-Europese landen en Ierland, maar Nederlandse banken gingen tegen deze algemene trend in. Waarom ze dat doen, is niet duidelijk. De rente op Spaanse staatsleningen loopt weer op. Voor leningen van 10 jaar staat de rente inmiddels boven de 6 procent. Na de aankondiging van de Europese Centrale Bank... dat hij bereid is om onbeperkt Spaanse staatsleningen op te kopen... was de rente gedaald naar 5,6 procent. Beleggers gingen ervan uit dat Spanje snel bij het Europese noodfonds zou aankloppen... maar dat is nog altijd niet gebeurd... De ECB komt alleen in actie als Spanje noodhulp aanvraagt en akkoord gaat met de eisen van Europa en het IMF om te hervormen en te bezuinigen. In Utrecht heeft de politie bij een inval op een klein woonwagenkamp in de wijk Lunette vier mensen aangehouden. Op het kamp werden wapens en drugs gevonden. Agenten hebben meer dan tien auto's in beslag genomen. De politie wil niet zeggen of de mensen die zijn aangehouden op het kamp wonen. De operatie begon van mooi en duurde tot het begin van de middag. Er deden tientallen agenten en medewerkers van justitie en forensische opsporingsdiensten mee aan de actie. Ook waren voertuigexperts, speurhonden en militairen op het kamp aanwezig. De actie is rustig verlopen. De regering van Birma heeft aangekondigd... meer dan 500 gevangenen vrij te laten. Onder de vrijgelaten gedetineerden... zouden ook politieke gevangenen zijn. Daarover bestaat nog onduidelijkheid. In maart vorig jaar heeft de nieuwe regering van Burma ook al zo'n 650 politieke gevangenen vrijgelaten. Ook is een reeks hervormingen doorgevoerd... wat heeft geleid tot een versoepeling... van de internationale sancties. Volgens de Nationale Liga voor Democratie... de partij van oppositieleider Aung San Suu Kyi... zijn er in Burma nog zo'n 330 politieke gevangenen... 한글자막 een man uit Eindhoven heeft gisteren zijn gestolen iPad teruggevonden door op afstand foto's te maken van de dief. De man waarschuwde de politie toen hij merkte dat zijn tabletcomputer was gestolen. Via het track-and-trace-systeem kon de politie vrij snel achterhalen dat de iPad zich in een flatgebouw bevond. De politie wist het juiste appartement te vinden doordat de eigenaar op afstand met de tablet foto's maakte waarop de verdachte te zien was en de gordijnen van de flat waarin hij zich bevond. De politie heeft de verdachte aangehouden. De Britse prins William en zijn vrouw Kate hebben officieel een aanklacht ingediend tegen het Franse roddelblad Closer. Het blad publiceerde topless foto's van Kate die met een telelens zijn genomen in de Franse Provence toen het paar daar aan het zonnen was. Ze vinden dat hun privacy is geschonden. Het paar wil dat de Franse rechter het tijdschrift dwingt om alle exemplaren uit de verkoop te halen. Ook moet Closer de foto's van de website verwijderen. Verder vindt het prinselijk paar dat de fotograaf juridisch moet worden vervolgd. Die is sinds vandaag ondergedoken. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Af en toe wat regen. Morgen vooral in de kustgebieden. Kans op een bui. Wel flink frisser dan vandaag. Het wordt morgen maximaal 17 graden. In de rest van de week wordt het zelfs 15 graden. ABB Verkeersinformatie. Het is een bescheiden avondspits met amper 50 kilometer file. Dat is de helft van wat er normaal staat op dit tijdstip. Weinig dingen die opvallen. Bij Eindhoven was een ongeluk op de Randweg, op de A2 naar het zuiden. De weg is weer vrij, maar de file staat er nog tussen knap het Eckersweijer en knap het de Hocht 5 kilometer. Ten zuiden van Rotterdam was een auto gestrand op de A15. En daarom is er wat meer vertraging vanuit Europort tussen Hoofdvliet en het Vaanplein 6 kilometer. Het treinverkeer ligt nog steeds stil tussen Groningen en Assen. Dat heeft te maken met een aanrijding. De vertraging op dat spoor is meer dan een uur. Ook bedrijven die buiten het Nederland ondernemen, ervaren de persoonlijke betrokkenheid van BDO. Het kantoren over de hele wereld staan we overal voor u klaar. Dat voelt als thuiskomen in het buitenland.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 Radio 1 met Lucella Carrasso en Tim Overding. 8 over 5, goedemiddag. Amerika is boos op China en vice versa. Ze gaan het uitvechten bij de Wereldhandelsorganisatie. Intussen op het binnenhof, politieke harmonie. Ja, want de VVD en de PVDA willen dus samen verder onderhandelen over een nieuw kabinet. Dat zeiden de twee partijleiders Rutte en Samson vanmiddag na een gezamenlijk gesprek bij verkenner Henk Kamp. Ik wil nu melden dat de Verkenner bezig is om zijn werkzaamheden af te ronden. De verwachting is dat hij ruim voor het Kamerdebat... het verslag van zijn werkzaamheden ook naar de Kamer zal zenden. De heer Sampson en ik zijn eerder apart bij de Verkenner geweest... en nu ook gezamenlijk en uitgesproken dat wij beide vertrouwen hebben... dat gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking tussen onze partijen. Alleen uw partijen? Nou ja. De verkenner is nog bezig, dus, uh, maar wij hebben in ieder geval op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd, apart en met z'n tweeën... geconcludeerd dat in ieder geval tussen deze partijen op basis is uh, om er vertrouwen in te hebben dat dat tot een goede samenwerking kan leiden. U zegt allebei dat u vertrouwen heeft. Heeft u het ook al over de inhoud gehad, over hoe u elkaar tegemoet kunt komen? Pas uh, na donderdag, als het formeel een informatieronde kan starten na het Kamerdebat, gaan we daaraan beginnen. De gesprekken tot nu toe hebben tot voldoende vertrouwen geleid om hierop verder te gaan. En de verkenner werkt nu zijn, uh, zijn werkzaamheden af... En komt ruim voor het Kamerdebat met zijn verslag. Margreet Boer, onze verslaggever in Den Haag. Margreet, ja, dat vertrouwen dat komt dit keer kennelijk te paard... tussen deze twee heren. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, want net voor de verkiezingen uh, noemde Samson het beleid van uh, Rutte... nog uh, rechts En Rutte noemde het opmars van de Partij van de Arbeid... een gevaar voor het land. Maar goed, daar is nu echt uh, niets meer van te merken. Ja, een verklaring is natuurlijk dat er uh, verkiezingen zijn geweest. Die zijn achter de rug. En we hebben twee winnaars uh, na die verkiezingen. En voor het oog van de camera zijn ze in ieder geval heel aardig. Al kennen ze elkaar nog niet... Heel Heel erg goed. En ze hebben wel aan die tafel van Henk Kamp uh, het vertrouwen in elkaar uitgesproken. En ja, dan heb je toch een basis hè, voor een vervolg. En degene die het echt kan weten, dat is natuurlijk uh, verkenner Henk Kamp. Want hij heeft de twee heren gesproken. En volgens Kamp gaat het er heel harmonisch aan toe. Ik heb uh, niet gemerkt dat er uh, problemen waren wat dat betreft wat de sfeer betreft. En waar het uiteindelijk zo leidt, dat zullen we mogen zien of mogen. Oké, okay, ja. Worden een twee informateurs, meneer Kamp? Ik ga verder inhoudelijk geen dingen vertellen. Ja, Henk Kamp. He. De sfeer is goed en verder zegt hij eh, niks. Die gaan ze elkaar wij afmaken. En hebben we donderdag een debat. Hoe gaat het dan verder? Uh, ja, Henk Kamp is nu dus aan het schrijven: uh, een verslag aan het schrijven over de stand van zaken. Hij zal in dat verslag dan ook adviseren of er één of twee informateurs moeten komen. En dat zal dan donderdag in het debat duidelijk worden. Dan stelt de Kamer één of twee informateurs aan. En dan pas kan er echt onderhandeld gaan worden tussen VVD en Partij van de Arbeid. En ja, hoe dat dan verder gaat, ook als je bijvoorbeeld hier rondvraagt bij de partijen, denk je dat jullie er snel uit zijn als Partij van de Arbeid en VVD? Dan wil niemand daar ook maar Enige voorspelling over doen. En is het dan ook al uitgesloten, als je kijkt naar die harmonie op het binnenhof, dat er nog een derde of misschien wel vierde partij gaat aanschuiven bij deze twee? Nou, opmerkelijk is dat Rutte en Samson er absoluut niks over willen zeggen. Dus dan blijkt ook wel dat het niet uitgesloten is. Het is wel de bedoeling nu dat deze twee partijen echt zelf aan de slag gaan. Onder leiding dus van een informateur of twee informateurs. En uh, ja, dan kan altijd nog blijken dat er toch behoefte is aan een, aan een derde of een vierde partij. Maar op dit moment is dat niet aan de orde. En stel dat ze toch een beroep doen op het CDA, hè, later misschien wel aan de orde. Dat ligt niet makkelijk hè, bij het CDA. Nee, daar wordt nogal uh, verschillend over gedacht. Uh, een heel aantal leden vindt op dit moment regeringsdeelname... helemaal niet aan de orde. Maar die geluiden hoor je al wel langer, hoor. Want uh, de partij stond al heel lang slecht in de peilingen. Dus je hoorde bij de CDA-leden al heel veel van... Uh, de volgende keer moeten we maar eens een keer onze beurt voorbij laten gaan. En op dit moment is de uitslag ook nog eens zo... dat ze getalsmatig helemaal niet nodig zijn in de Tweede Kamer. En dan merk je dat de geluiden sterker worden... en dat er mensen zijn die zeggen... Uh, als we nu zouden meeregeren, als er een beroep op ons gedaan wordt, dan zou dat wel eens de doodsteek voor de partij kunnen zijn, want we moeten nou eens een keer werken aan, aan die nieuwe koers en dat moet dus een beetje duidelijker uit de verf komen waar wij als CDA voor staan. Maar goed, er zijn ook CDA's die zeggen, we moeten juist doen waar we goed in zijn, en dat is besturen. Dus ja, daar verschillen de meningen wel over, en dan heb je ook nog een aantal CDA's die zeggen, ja, misschien moeten we niet meedoen, maar stel je voor dat er een beroep wordt gedaan op Jan Kees de Jager, hè, de huidige minister van Financiën, wie weet hoe de kaarten dan weer komen te liggen. Ja, dat is liggen. wat Ed Nijpels zegt, Maar nou, ik denk dan maar geen CDA's ja, of uh, PvdA en VVD gaan die post van Financiën toch niet uit handen geven... als ze samen gaan regeren? Nou ja, dat zal nog moeten blijken hoe die formatie natuurlijk loopt. Het is natuurlijk een hele belangrijke post als de VVD een premier levert. Dan heb je toch graag als andere partij uh, op Financiën je vicepremier. Maar goed, je weet niet hoe dingen lopen bij het CDA. Hoor je wel geluiden van je weet nooit uh, uh, of er toch nog een beroep gedaan wordt... op onze Jan Kees. Uh, hij ligt goed bij Rutte, wordt er dan gezegd. En hij is niet zo heel politiek. En we zitten in een tijd van crisis. Het is heel handig... Als je een minister van Financiën hebt die al bekend is in Europa, zeker in deze tijden. Dus uh, ja, Jan Kees de Jager, die wordt nog wel vooruitgeschoven. Uh, maar voorlopig is het in ieder geval nog helemaal niet aan de orde bij het CDA om te gaan regeren. Want op dit moment gaan er twee partijen aan de slag. Zeker. Margeet, nog even één vraag. Want de uh, vicepremier, uh, dat, dat is vaak degene die dan op, op financiën zou zitten. Bijvoorbeeld voor de PvdA. Samson die heeft gezegd van ik, ik ga niet het kabinet in. Hè? Denk je dat hij dat echt vol gaat houden? Uh, dat heeft hij altijd gezegd. Nou, ja, bij Bos hebben we al eerder gezien dat het anders kan lopen. Die zei ook altijd ik ga het kabinet niet in. Dat deed hij wel. Bij Samson uh, ga ik er zelf nog vanuit dat hij inderdaad uh, in de Kamer blijft. Margeet Boer, dank je wel. Vanuit uh, Den Haag. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China is weer opgelaaid. President Obama heeft een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie. De Chinese regering zou geld pompen in de auto-industrie... bedoeld voor de export vanuit China. Het zou gaan om minstens 1 miljard dollar aan overheidssubsidie. En dat zien de Amerikanen als oneerlijke concurrentie. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Waarom doet Obama dat nu, die klacht indienen? Tja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verkiezingen die nu in volle gang zijn. Het redden van de Amerikaanse auto-industrie. Destijds in 2009 is een belangrijk wapen van Obama's campagne. Destijds GM gered, Ford gered van de ondergang. En in Ohio worden veel auto-onderdelen gemaakt. Uh, het is niet, niet toevallig dat Obama ook... Uh, uh, vandaag juist een uh, campagne-tour begonnen in Ohio. Dus het is, een, uh, het is eigenlijk niet meer dan toevallig. De verkiezingen zijn begonnen. Dan mag je ons even vertellen over de feiten dan. Hebben de Amerikanen echt last van deze overheidssubsidie aan de Chinese auto-industrie? Jazeker. Uh, staten als Ohio en Michigan. Uh, het zijn echte industriestaten. Er worden veel auto-onderdelen gemaakt. Uh, China exporteert dan niet hele auto's naar de VS... maar wel onderdelen. En China exporteert wel complete auto's naar andere westerse landen. En daar hebben de Amerikaanse autofabrieken... of de fabrieken die onderdelen maken... daar hebben ze een enorme last van. Uh, die onderdelen worden gesubsidieerd. En dat, dat voelen ze. Uh, een voorbeeld, de werkgelegenheid in de auto onder, onderdelenfabrieken... is in tien jaar gehalveerd. En de import van Chinese auto-onderdelen... is zeven keer zo groot geworden. Maar economen in de auto-industrie denken wel dat de afname van deze banen ook te maken hebben... met, met ja, minder afzet en automatisering. En dus komt die klacht waarvan jij dan naar de kalender kijkt... het uh, is in verkiezingstijd als dat dan gaat gebeuren, die klacht. Jaagt dat dan de Chinezen alleen maar niet verder in de gordijnen? Ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat de Amerikanen, maar ook de Europeanen, klagen over uh, oneigenlijke handelen, subsidiëren van, uh, van handel door de Chinezen. Um, uh, dus het is uh, misschien wel, ja, een van de Obama heeft vaker ook uh, klachten ingediend bij, uh, bij de wereldhandelsorganisatie. Maar de Chinezen die hebben ook, uh, en of dat nou toeval is of niet, um, uh, ook zojuist weer vandaag weer een klacht, vervolgens weer een klacht ingediend tegen de Amerikanen. Uh, Oneigenlijk gebruik van handelstarieven. Dat is waar de Chinezen de Amerikanen van beschuldigen. Dus dit zal voorlopig nog wel even doorgaan. Dames en heren, we zien elkaar in de rechtbank bij de Wereldhandelsorganisatie. Jacqueline Ekman vanuit Washington, Dankjewel. Straks, ook in India onrust over liberalisering van de handel. De regering daar wil wel, althans een deel daarvan. Maar de winkeliers maken zich zorgen. Het viel mij een half uur geleden, René pas bij de ANWB. Hoe is dat nu, een kwart over vijf? Ja, het valt nog steeds mee. We zitten op uh, amper de helft van wat er hoort te staan op dit tijdstip... volgens de statistieken. Rond Amsterdam heb ik geen enkele file die boven de twee kilometer uitkomt. Zelfs de Coentenel heb ik nu uh, een streep doorgezet. Door de file althans. Uh, ja, een aantal korte files in de Randstad natuurlijk. Het enige wat opvalt is dat het rond Eindhoven nog wat drukker is. Daar hadden we een uurtje geleden een ongeluk. En daarom nog steeds wat korte files. Zowel vanuit uh, Den Bosch naar Maastricht op de A2 als op de N1. Twee. Ze hebben inmiddels bussen gevonden in het noorden. En daarom rijden er nu bussen eh, tussen Groningen en Assen. Het treinverkeer ligt al een tijdje stil vanwege een aanrijding. Maar ja, dat betekent nog steeds toch een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1 Journaal, het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Er is onrust in India en dat heeft te maken met de economische hervormingen die zijn aangekondigd. Volgens premier Singh is dat hard nodig, maar zijn coalitiepartners vinden het wel meevallen en, en die dreigen nu zelfs met opstappen. Correspondent Lucas Waagmeester in Mumbai. Lucas, om te beginnen even bij die hervormingen, wat heeft Singh aangekondigd waardoor hij nu het hele land zo ongeveer over zich heen krijgt? Nou, dingen die uh, sommige mensen hier de grootste hervormingsplannen in twintig jaar tijd noemen. India is eigenlijk een hele gesloten economie. Hè? Strenge regels voor het buitenland om serieus in dit land te investeren. En Singh wil liberaliseren. Dat is een heel eng woord hier. Uh, de meest in het oog springende hervorming toch wel, denk ik, is het opengooien van de retailmarkt. Hè? Dus uh, elektronica zaken, meubelboeren, maar vooral supermarkten. Tot nu toe kon Aholt of Walmart of Carrefour, hè, hele grote spelers wereldwijd in de retail... Die konden hier geen zaken openen. Dat wordt gezien als potentieel nu een enorme verandering. Want je weet, supermarkten beheren vaak de hele keten naar zo'n winkel toe. Hè. Ze zetten het boerenbedrijf, de industrie, uh, de hele logistiek. Die zetten ze allemaal naar hun hand. En dat gooit hier de boel dus flink op zijn kop. Ja, en nu worden er ook uh, landelijke stakingen aangekondigd. Uh, uh, waarom zijn zoveel mensen hier tegen? Nou, dat is deels... Koud watervrees, denk ik. Hè. Uh, heel veel uh, veranderingen tegelijk. Niemand weet eigenlijk precies waar dat heen gaat. Dat is ook wel schrikken. Maar kijk, uh, in India doe je je boodschappen in kleine winkeltjes en op markten. Nog steeds. Uh, er zijn naar schatting zo'n 20 miljoen winkeltjes voor de huishoudelijke producten. En een veelvoud van mensen natuurlijk uh, nog eens die daar ook van leven, van al die winkeltjes. En dus zij verwachten echt een slagveld. Uh, als straks die grote supermarkten hier overal komen... Door echt een nieuwe manier van boodschappen doen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de boer. De miljoenen kleine boertjes die zullen moeten opgaan in grotere landbouwbedrijven... om die supermarkten te kunnen bedienen. Uh, dat is een onzekere toekomst. En politici die spelen in op dat gevoel van onzekerheid. De vakbonden nu dus ook, hè, met de aankondiging inderdaad van een staking. Veel mensen weten wel dat die, dat die hervormingen vroeg of laat gewoon moeten komen. Maar tot die tijd proberen politieke partijen te laten zien... dat ze meevoelen met de lage middenklasse en de arme Indiër... En, ja, en dat is natuurlijk wel een hele grote groep, groep kiezers hier. Zo simpel is het soms. Maar als het vroeg of laat moet komen... en er is zoveel onzekerheid en angst bij boeren en kleine winkeliertjes... Um, waarom besluit premier Singh dan om deze hervormingen nu te gaan doorvoeren? Ja, het moment is interessant. Hè? Uh, de, de Indiaanse economie die sukkelt een beetje uh, achteruit op dit moment. De groeicijfers die, die zien er niet al, eigenlijk sinds een jaar niet al te best meer uit. En Singh die zegt, zijn analyse is... We hebben een impuls nodig. We hebben buitenlandse investeringen moeten gestimuleerd worden. Er moet meer geld in deze economie. Singh wil blijven moderniseren. En die neiging heeft India van zichzelf niet zo. Maar modernisering, zegt hij, is de enige weg vooruit. Kijk bijvoorbeeld even terug naar die supermarkt. Voorstanders van die hervorming die zeggen... dat dit gaat leiden tot broodnodige efficiëntie... in de hele voedselvoorziening van India. Grootschalige landbouw. Betere verbindingen tussen de boer en de consument. Eh, op dit moment haalt zo'n 40% van de verse groenten het bord van de consument niet. Dat voedsel rot weg in, de, in slechte logistiek. Eh, dus daar is ontzettend veel te winnen. Premier Singh is een man die de weg vooruit echt ziet in hervormingen, in liberalisering. Hij was de laatste tijd een beetje ingekakt. He. Hij durfde niet echt meer tegen de stroom in te zwemmen veranderde van de premier van de vooruitgang... in de premier van de stilstand, werd hij genoemd. Maar hij, is, hij wordt volgende week 80. gaat het gevecht dus nu weer aan. Het gaat een, weer een beetje strijd opgeleefd. worden, verwacht ik. Want, want als die coalitiepartners nou zo, uh, zo twijfelen... zie je hem dan nog wel in staat om, om dat kabinet bij elkaar te houden... en ze over de streep te trekken? Dat is absoluut de vraag die op dit moment voor ligt. Hè. Singh heeft dit heel lang niet aangedurfd. Uh, vorig jaar nog, uh, bijna een jaar geleden heeft zijn belangrijkste coalitiepartner gezegd... als je dit doorvoert, dan stap ik eruit. En dan was hij dus die zetels in het parlement kwijt... en dat werkt hetzelfde hier als in Nederland. Dan valt zo'n regering. Uh, Singh heeft toen niet aangedurfd En nu uh, dus wel. Hij heeft een reputatie van echt zijn uh, baan op het spel zetten... voor grote veranderingen. heeft hij heeft vaker gedaan. Eerder is hem dus dat altijd gelukt. Getuigt het feit dat hij er nu nog steeds zit. En hij gaat dus nu waarschijnlijk voor het laatst... Uh, nog een keer zo'n grote strijd uh, gaat hij aan. gaat weken duren gaan we veel van horen. Ik denk dat het een heel interessante tijd wordt in India. Zeker, zo te horen. Dankjewel Lucas Waagmeester. We horen later meer van jou hierover. Dank. Azalai here. Thinking of you. I realize that nothing is End of the Times, Bella stars. Een man uit Eindhoven heeft zijn gestolen iPad teruggekregen. door op afstand met diezelfde iPad foto's te maken van de dief. Dat deed hij met een programmaatje dat op zijn tablet was geïnstalleerd. Voor de ingeschakelde politie was het met, dief met die foto's vervolgens eenvoudig om de dief te traceren en in te rekenen. Internetdeskundige Danny Make Goedemiddag. Goedemiddag. Ik lees het zo voor. Ik denk, nou, dat is heel simpel, dat is logisch, maar ik begrijp er helemaal niks van. Hoe werkt dat? Nou, kijk, de apparaten die we steeds vaker gebruiken hè, om te bellen, sms'en, maar zeker ook de computeren, de zogenaamde tablets en laptops, die zijn steeds vaker uitgerust met een locatiechip. Hè, zodat we kunnen zien waar is het apparaat, maar ook met een webcam of een fotocamera, waar je dus foto's mee kunt maken op de leukste vakantiemomenten. Maar stel nou dat je apparaat gestolen is, dan kun je dus op afstand software inschakelen, die moet je wel vooraf geïnstalleerd hebben, en die software kan dan precies vertellen waar je apparaat zich bevindt, Audioregistratie registratie doen van de persoon die dat apparaat op dat moment heeft, dus de dief of de helen... ...foto's maken, uh, in de gaten houden wat er op het scherm gebeurt. Nou, en die informatie wordt dan vervolgens draadloos via een internetverbinding naar je e-mail gestuurd... ...of kun je het bekijken via een speciale website. En dan kun je die informatie uiteraard overdragen aan de politie, die ziet dan waar het apparaat is. En dat is ook wat er in eindhoven gebeurt, is het apparaat op afstand foto's gaan maken... En daardoor wisten ze in combinatie met de locatiegegevens waar het was. Want de locatiegegevens wezen één flat aan. En de foto, daar waren heel duidelijk bepaalde gordijnen op te zien. Ja, en dan uh, belt de politie even aan. En deze arme dief had dat niet in de gaten? De arme dief had dat niet in de gaten. Het is ook een relatief nieuw fenomeen dat dit soort software bestaat. Het staat ook niet standaard ingesteld. Er, en, en is luisteraars... die software er ook echt uh, speciaal voor deze reden uh, gekomen? Ja. Een nou, anti-diefstal-app? Nou, een anti-diefstal-app noemen ze het niet. Uh, vaak wordt het verkocht uh, of gratis beschikbaar gesteld onder de noemer van: hey, waar heb je nu weer je apparaat gelaten? Dus het is ook handig als je je apparaat een keer ergens vergeet, uh, twijfelt of die nou op kantoor is of thuis. Maar je kunt het inderdaad ook gebruiken tegen diefstal. Uh, het werkt ook steeds vaker preventief, hè, omdat die dieven weten dat dit soort software bestaat. Maar ook zeker om als het gebeurd is, het apparaat weer terug te vinden. Dat gebeurt in toenemende mate en je ziet nu dat die software toch steeds meer functies heeft. Waardoor je echt wel kunt stellen dat het speciaal gemaakt wordt nu om diefstal tegen te gaan en op te lossen. Is dat ook prettig voor de politie om met dit soort uh, technologie te gaan uh, werken? Ja, je zou natuurlijk zeggen van wel, hè, want de politie is erbij gebaat dat zoveel mogelijk misdrijven worden opgelost. Dus hoe makkelijker het is om zo'n gestolen of geheel de apparaat terug te vinden, hoe, hoe beter. Wat je alleen wel ziet is, maar dat is een klein deel van de politieagenten... vindt het aan de andere kant ook wel onprettig... dat er een mens, een, een burger binnenstapt met een compleet dossier... waar precies een adres in staat met foto's van de verdachte. En de gordijnen. En vaak ook met een ja, met gordijnen. <laughs> vaak dat met een tonje van, nou, willen jullie even heen rijden... en even mijn laptop ophalen of mijn tablet ophalen? Nou, je ziet dat sommige politieagenten dat moeilijk vinden... omdat ze toch graag zelf het onderzoek willen verrichten. En daarom is mijn advies ook vooral voor mensen... maak je dit een keer mee, maak dan zo'n dossier in orde... Maar stel je altijd een beetje nederig op ten opzichte van de politie. Dan is de kans het grootst dat ze er ook met direct mee aan de slag gaan. Nog één ding, wat over één specifieke tablet. Maar geldt dit voor al, deze, voor al dit soort apparaten voor allerlei soorten merken? En je ziet steeds vaker dat uh, uh, fabrikanten van hardware, hè, van de apparaten, dit standaard meesturen. Dat doet Research in Motion met Blackberry's. Dat doet Apple met uh, hun productlijn. Je ziet op de Android apparaten ook steeds meer software beschikbaar. En er is ook gratis software beschikbaar waarmee je dit kunt doen. Google even naar anti software met dan de naam van het apparaat dat je graag wilt beschermen. Dan kun je het heel makkelijk installeren. Maar ik denk dat we er wel naartoe gaan dat dit soort software in de toekomst standaard uitgerust wordt op de apparaten, maar ook ingeschakeld. Ja, en dan wordt het in één klap natuurlijk heel onprettig... voor al die dieven om dit soort apparatuur te blijven stelen. Beste dieven, de rechtmatige eigenaar kijkt met u mee. Danny Mekic, mm -hmm. dank u wel. Graag gedaan. Een idee over kennis delen. Veel Nederlandse ondernemingen willen groeien in het buitenland. Maar dan moet je wel gerichte kennis hebben van de lokale markt... de mensen en de gebruiken. Vooral buiten Europa.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 PKT wil graag uw aandacht. Zo stil klinkt een optimaal presterende ICT-omgeving. Co-en-outsourcing, data plus, projecten, advies. PKT is uniek en door klanten gewaardeerd met een 8,2. Bepaal nu zelf de mate van regie op PKT. Your business is our priority. De verkiezingen zijn voorbij, maar bij Fiat kunt u tot eind september kiezen. Spaar uw portemonnee en rij wegenbelastingvrij tot 2014...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 De Slag om Nederland over stiekeme deals van een wethouder. En de Powerplay van een grote stad. De Slag om Nederland vanavond om vijf uur half 9 bij de VPRO op Nederland 2. Supersterrendeals bij Expert. Sterren plakken, extra korting pakken. Expert is met 150 winkels altijd bij u in de buurt. Kijk op expert.nl voor het adres van uw expert. Radio 1. Het NOS-journaal. CDA-kamerlid Pieter Omzicht, die op een onverkiesbare plaats 39 stond, komt toch in de Tweede Kamer. Hij haalde ruim 36.000 stemmen, voldoende voor een voorkeurszetel. Hij is de enige kandidaat die daarin is geslaagd. Andere kandidaten die voorkeursacties hebben gevoerd, zoals Stoffik Dibi van GroenLinks, zijn er niet in geslaagd een zetel te bemachtigen. Donderdag wordt de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. De rente op Spaanse staatsleningen loopt weer op. Na de aankondiging van de Europese Centrale Bank dat die bereid is om onbeperkt Spaanse staatsleningen op te kopen, daalde de rente naar 5,6 procent. En nu is de rente weer boven de 6 procent uitgekomen. Spanje heeft nog niet aangeklopt bij het Europees noodfonds en zolang dat niet gebeurt doet de ECB niets. De Britse prins William en zijn vrouw Kate klagen het Franse blad Closer aan vanwege het publiceren van topless foto's van Kate. Het paar, paar wil dat de Franse rechter het tijdschrift dwingt om alle exemplaren uit de verkoop te halen. Ook moet het blad de omstreden foto's van de website verwijderen. Turkije heeft de afgelopen maand 500 strijders van de Koerische rebellenbeweging PKK gedood. Volgens de Turkse premier Erdogan kwamen de rebellen om bij gevechten in het zuidoosten van Turkije... waar de PKK voor een onafhankelijke staat vecht. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Op veel plaatsen toch nog de zon gezien. Op sommige plaatsen duidelijk meer dan op andere plaatsen. Het is nu meest droog en het blijft het vanavond ook. Vannacht op de meeste plaatsen. Later in de nacht misschien een buitje in het noordwesten. Er is een wisseling van wolkenvelden en wat opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Dan morgen af en toe zon, maar ook buien. De meeste denk ik in het noorden. In het zuidwesten is het vaker droog. En zien we de zon ook wat meer. In de loop van de dag gaat de wind afnemen. Er blijft wel een matige kracht 4 over. En die waait uit het westen tot noordwesten. Temperaturen in de kop van Noord-Holland een graad of 16. Ook op de Wadden. En in Limburg zou het nog 19 graden kunnen worden. Het kwik gaat omlaag, want woensdag doen we het met een magere 15 graden. Dan vallen de geregeld buien zwaarderen ook met kans op onweer. En ook donderdag en vrijdag is het nog niet helemaal droog. Wel gaat de temperatuur dan weer iets omhoog. ABB Verkeersinformatie. Het is een niet al te drukke avondspits. Er staan nu 25 files, alles bij elkaar 80 kilometer. Dat is toch een stuk minder dan aan het hoort te staan. Vooral rond Amsterdam valt het mee met de drukte. Eigenlijk valt er maar één file op. Op de A37 Hogeveen, naar knap het holsloot. Daar staat tussen Hogeveen-Oost en Nieuwlanden 3 kilometer.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 6, over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een transfer in de politiek. Statenlid Jeroen Kok van de provincie Flevoland... stapt over van GroenLinks naar D66 en hij neemt zijn zetel mee. Naar eigen zeggen stapt hij over omdat GroenLinks en hij uit elkaar zijn gegroeid. Uh, meneer Kok wil niet reageren. Zijn nieuwe fractievoorzitter Michiel Rijsberman wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ligt het gevoelig bij hem dat hij, dat hij even er even niet over wil praten in het openbaar? Ja, dat ligt gevoelig. Hij heeft uh, tien jaar voor GroenLinks in de gemeenteraad in Lelystad gezeten. Hij zit daar er altijd erg ingezet voor de partij. En uh, naar zijn idee is uh, GroenLinks nogal veranderd uh, de laatste jaren. En uh, ja, als je dan afscheid moet nemen op de manier zoals hij het nu doet, dat ligt gevoelig. Ja. Want hij, hij vindt dat het iets te veel uh, zijn partij naar, naar links is opgeschoven, begrijpen wij. Ja, hij vindt dat de, de liberale kant van de GroenLinks, hè, die hij vertegenwoordigt en waarvoor hij uh, verkozen was uh, in de Staten, dat is zijn zeg maar binnen de partij... De lijn Halsema? Ja, de lijn Halsema, dat hij die nu uh, beter kan uh, vertegenwoordigen in de fractie van D66 dan in uh, het huidige GroenLinks. En snapt u dat? Herkent u dat? Uh, ja, nou ja, daar komt bij dat de verhoudingen binnen de fractie nogal verstoord zijn. Dus ik kan me wel voorstellen dat hij zijn uh, politiek niet kan bedrijven zoals hij dat wil binnen de fractie van GroenLinks. Ja. En kwam hij toen naar u toe of u naar hem? Hoe ging dat? Uh, hij kwam naar ons toe. Ja, wij hebben het niet gezocht. En zei u toen gelijk ja? Nee, we hebben er zorgvuldig over nagedacht. Het is natuurlijk niet zomaar uh, een stapje... Uh, je moet je afvragen of je dat wel, uh, wel wil als partij. Uh, wij hebben als fractie, uh, de, nu hebben we het gewoon binnen de fractie uh, besproken... en er binnen de fractie een besluit over genomen. Uh, binnen de fractie geoordeeld dat uh, uh, ja, als iemand op deze manier naar je toe komt... en op deze manier een gerespecteerd statenlid waar wij het heel goed mee kunnen vinden, ook inhoudelijk... Uh, ja, dan waarom zouden we dan nee zeggen? Dus we hebben het daar toen uh, ja gezegd. En, en waar zat de aanvankelijke aarzeling in? Van daar moeten we het even goed over hebben. Wat, wat zou een risico voor u kunnen zijn, voor, voor uw partij? Uh, nou ja, risico voor onze partij zien we niet zozeer. Maar het is natuurlijk wel een, uh, een stap... Uh, hij komt van GroenLinks af, neemt zijn zetel mee. Uh, je moet wel even beoordelen of je daaraan uh, aan mee wil werken. En, uh, omdat wij in dit geval uh, denken dat hij de politiek waar hij voor staat... ook binnen onze fractie uh, kan vertegenwoordigen. En uh, uh, omdat hij uh, ja, gewoon een goed statenlid is, denk ik dat hij dat goed kan doen binnen onze fractie. Ja, blijf even aan de lijn, want we, we praten ook met Simon Miske uh, van GroenLinks... in de Staten van Flevoland. Goedemiddag. Goedemiddag. En nu fractievoorzitter, hè? Klopt, ja, ja want, want was de, Jeroen Kok dat tot, tot voor kort? Um, ja, Jeroen Kok was uh, onze fractievoorzitter. Hij is al een tijdje ziek geweest, 16 weken eruit en toen was ik al plaatsvervangend. Uh, maar nu hij heeft besloten om uh, uit de fractie te stappen en zijn zetel mee te nemen, uh, uh, ben ik nu de fractievoorzitter geworden. En hoe komt zijn stap bij u aan? Nou, als een complete verrassing. Uh, tot, we hebben dat van het weekend gehoord. Uh, uh, ja, we waren uh, verrast uh, door zijn vertrek, uh, maar uh, ook erg verbaasd over het feit dat uh, D66 uh, zijn zetel uh, accepteert. Uh, het is duidelijk een zetel die de kiezer heeft gegeven aan GroenLinks. Uh, dat als Jeroen Kok overstapt om, uh, om inhoudelijke redenen, nou dat is prima, dat respecteren wij ook. Maar uh, we accepteren het niet dat hij de zetel meeneemt. En, en kunt u daar iets tegen doen dan? Nee, daar kunnen we niks tegen doen. Uh, nou, statenleden zijn benoemd. En, uh, het is natuurlijk niet uitzonderlijk. Er zijn al vaker uh, Statenleden of Tweede Kamerleden die uh, uiteindelijk uit de partij stappen. En uh, uh, ja, meestal een partij voor zichzelf gaan beginnen. Had u dat In dan beter geval, uh, gevonden? Hè? Had Wat u dat u? beter gevonden? Nou, sowieso niet. Um, kijk, uh, als uh, Jeroen Kok het inhoudelijk uh, uh, niet meer kan vinden met de partijlijn... ja, dan uh, rest er eigenlijk maar één mogelijkheid. is dan gewoon uh, op te stappen. Maar niet om je zetel mee te nemen. Hè. Die, die zetel uh, die heeft de kiezer aan GroenLinks gegeven. En uh, ja... Niet aan, aan een andere partij. Nee, hij redeneert een beetje, begrijp ik uit de verklaring die hij heeft afgegeven, dat hij is eigenlijk gekozen is op, op die liberale koers. Dat mensen destijds op een ander groen, andere GroenLinks hebben gestemd dan nu. En hij, hij herkent zich niet in die nieuwe lijn. Is dat dan iets wat ook op provinciale staten niveau speelt? Nee, dat speelt niet op provinciale staten niveau. Uh, GroenLinks is ook niet echt een andere koers landelijk. Maar. Kijk, als, als hij om inhoudelijke redenen overstapt, uh, dat is natuurlijk uh, spijtig, maar uh, dat respecteren wij. Uh, maar dat hij zijn zetel meeneemt, uh, ja, duidelijk niet. En meneer, Ik hoort uh, gewoon dat GroenLinks en, en niet tot een andere partij. En meneer Rijsberman had het net over dat, dat het intern ook niet zo lekker liep in de fractie. Was er veel ruzie de afgelopen tijd? Nee, dat was helemaal uh, uh, geen ruzie de afgelopen tijd. Dus ik neem aan dat het vooral een, een inhoudelijke overweging is geweest. Ja, want meneer Rijsberman, en, uh, wat, wat was het wat, waar u op doelde dat, dat, dat het allemaal niet zo lekker zat in die fractie? Ja, het verbaast mij een beetje dat de heer Misket het nu zegt. Want uh, van het weekend zei hij zelf nog tegen mij dat ze, uh, de, de heer Kok van, tijdens zijn ziekteverlof te verstaan hadden gegeven dat hij uh, niet meer hoefde terug te komen op zijn zetel en dat hij uit de fractie kon vertrekken. Uh, dus dat hij vertrekt, dat mag toch geen verrassing zijn uh, voor GroenLinks. Oh, meneer uh, Miske? Dat, dat er de sfeer goed zou zijn, dat, uh, ja, dat, dat lijkt het dan ook niet uh, daarbij aan te sluiten. Is dat zo, meneer Miske? Is tijdens zijn verlof gezegd, je hoeft niet meer terug te komen? Nee, nou ja, Hij is natuurlijk 16 weken ziek geweest. Dat is een soort standaard verlofperiode binnen de provincie. En uh, in die, in die, in binnen die 16 weken is er uh, geen contact geweest. Omdat vooral, uh, dat heeft de heer Kok ook aangegeven dat hij, uh, hij moest herstellen en, uh, en dat hij gewoon even uh, geen contact uh, wilde met, uh, met de politiek... om gewoon tot rust te komen. Nou, dat hebben wij ook gerespecteerd. Um, en onlangs heeft hij aangegeven, uh, heel onlangs, uh, recent, heeft hij aangegeven dat hij weer uh, beter was. Dus, dus u, ontkent dat in die periode, u ontkent dat er in die periode is gezegd dat hij, dat hij weg kon, kon vertrekken? Nou, kijk, er zijn wel eens... Uh, uh, er uh, zijn woordenwisselingen geweest, maar goed, dat, dat, uh, als mensen samenwerken, uh, dan gebeuren dat soort zaken. Maar heeft u hem uh, gezegd: van u kunt vertrekken? Nou, uh, ja, dat is ook niet aan mij natuurlijk. Ik zit gewoon in de. Ik was statenlid. Uh, dus dat, is, dat heb ik uh, niet gezegd. Maar uh, het gaat ons uh, niet zozeer om het feit dat hij uh, overstapt naar een andere partij, omdat hij zich daar inhoudelijk beter bij voelt. Maar het gaat om natuurlijk om het feit dat hij de zetel meeneemt die de kiezers aan GroenLinks hebben gegeven. En dat vindt u niet chic? Ja, uh, nou, dat vinden we en niet chic. Uh, en ook niet chic dat uh, D66 daar uh, aan meewerkt. Het is een, uh, toch voor mij, althans uh, uh, formeel, een open en een democratische partij. En we hebben meneer uh, Rijsberman. zijn zetel mee. En, uh, nou, dat, uh, ja, dat, Zit u niet allerlei... lekker? Nou, we, meneer Rijsberman? Ja. Uh, Zetelroof? Ja, dat gaat mij veel te ver. De heer uh, de Kok, die wilde al uit de fractie stappen, die had het ook gedaan als wij hem niet uh, hadden geaccepteerd. En uh, dus die zetel die uh, was naar mijn idee uh, GroenLinks al kwijt. En dat hij dan vervolgens zegt, uh, ik wil de politiek waar ik voor gekozen ben, uh, bij jullie in de fractie komen uitoefenen. Dan vind ik het helemaal niet zo raar als wij dan uh, daar niet uh, ontkennend op, uh, op reageren. Dus... Want hij zit in ieder geval nu ja, bij u, maar, maar ja, meneer nou, dat Meeske, het laatste woord, heel, heel kort. Want je kan het ook vergelijken met uh, een, een dief die een tv heeft gestolen. En die, die neem je dan over voor twee tientjes. En dan zeg je ja, hij is toch al gestolen. Dus uh, dat maakt er ook niet meer uit. Nou, dan heb uh, ik ook vrienden, wel een die vrienden mooie vergelijking. absoluut niet op. Dan heb ik ook wel een, uh, een mooie vergelijking, vergelijking. meneer Miske. Wacht even, niet B66. door elkaar. Er staat er helemaal niks meer van. Nee. Maar B66. B66. Meneer Rijsberman, ja. meneer Miske, u, u had het over die heen. televisie. Meneer Rijsberman, laatste woord nu. Nou, ik vind de boosheid van uh, GroenLinks eerder te vergelijken met uh, iemand waarvan de partner is weggelopen. En dat je dan boos bent op de nieuwe vriendin... Ja, die nieuwe vriendin had geen afspraak met, met GroenLinks. Uh, wij hadden ook geen afspraak met GroenLinks, dat had uh, de heer Kok. Dus als hij boos is, dan moet hij dat op de heer Kok zijn en uh, niet op D66. Oké, okay, Nou, u heeft allebei uw verhaal gedaan. Uh, de overstap is een feit. Uh, Michiel Rijsberman van D66 en Simon Miske van uh, GroenLinks. Dank en sterkte daar allebei in uh, ja. provincie Flevoland. Ja, Dank je wel. Ja. Dag. Dank u wel. Goed, die stal overspel in Flevoland, Als dat. Maar goed, gaat daar in Lelystad. De definitieve verkiezingsuitslag hadden we vanmiddag ook. En dat was ook vreugde en verdriet. Dat horen we naar. Nou zes uur. René nee, Passet, hoe is het op de weg? Niet al te druk, Lucella. Weliswaar 20 files, maar ja, anders bij elkaar nog geen 60 kilometer. Dus de meeste files komen echt niet boven de 2 à 3 kilometer uit. Het nieuws halen we uit het noorden. Daar is een ongeluk gebeurd op de A7. Heerenveen naar Groningen. Tussen het afrit Friese-Palen en Marem 2 kilometer. Maar de weg is alweer vrijgemaakt. Op de A37, Hogeveen naar knap Holsloot... staat tussen Hogeveen-Oost en Nieuwlanden, 3 kilometer. Die file hoor je ook niet elke dag. Er wordt gewerkt op de A50, arnhem Os. de... De zijn daar wat smaller en daarom tussen Heteren en Knaubert-Valburg drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overduk. aan de Ilse de Lange. De Verenigde Staten dienen een klacht in tegen China bij de Wereldhandelsorganisatie. Volgens de Amerikanen trekken de Chinezen hun eigen auto-industrie voor. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie. Goedemiddag. Goedemiddag. De Amerikanen zeggen de autobedrijven in China krijgen subsidie dat leidt tot concurrentievervalsing. Terecht? Ik denk het wel. Als je kijkt naar dit soort gevallen, dan zie je dat China eigenlijk een vrij slechte reputatie heeft op het gebied van uh, subsidiëring van de eigen industrie. En, op, en op die manier, uh, om, om, om op die manier een grote exportpositie te, te verkrijgen. En China is wat dat betreft heel actief. Dus ik denk dat dit geval best eens uh, uh, terecht zou kunnen zijn. Waarom loopt dit nou de spoutgaten uit dan? Nou... Dit is niet, niet zozeer een speciaal geval. Uh, je ziet eigenlijk de laatste tijd uh, dat dit soort maatregelen heel vaak uh, aanhangig worden gemaakt bij de WTO, de World Trade Organization. En vaak krijgen de, de klagers gelijk, soms ook niet. En dit is een van die gevallen. Dus het is eigenlijk niet uh, heel speciaal dat dat nu gebeurt. Het is een uh, trend die op dit moment uh, zich voordoet. Alleen het, het komt nu in het nieuws omdat Obama uh, uh, met zijn herverkiezing bezig is. Ah, dat speelt ook een rol, hè? zei onze correspondent in Amerika. Hij doet het in Ohio, waar ze veel auto-onderdelen maken. En hij hier deze plek en dit moment om dat te doen. Dat klopt. Het dat is trouwens niet voor het eerst dat gebeurt. Hoor. George Bush die deed het ook. In uh, 2002 heeft hij uh, de, de tarieven op staal enorm verhoogd. En dat uh, trof vooral uh, de Europese Unie. Amerika kreeg toen ongelijk. En uh, er werd, ged werd gedreigd met een tegenmaatregel. Dus het is eigenlijk niet voor het eerst dat dit gebeurt. En eigenlijk gebeurt dat altijd bij protectionistische maatregelen. Dat uh, ja, een overheid wil een, een industrie die het moeilijk heeft beschermen. Dat is eigenlijk de basisgedachte bij dit soort maatregelen. En dan zeg ik tijd. Ja, die, die draait op export ja. en die subsidieert de exportindustrie. En dan zeker in tijden van verkiezingen die eraan komen in november. Wat, wat doet de Wereldhandelsorganisatie dan met zo'n klacht? Ook in de wetenschap dat zo'n politieke motivering erachter steekt? Nou, die politieke motivering, ik denk niet dat dat een grote rol speelt. Er wordt uh, gekeken of die klacht terecht is. Dus men kijkt nu in dit geval of inderdaad er een subsidie wordt gegeven op bepaalde uh, onderdelen. En als dat het geval is, dan mag Amerika een tegenmaatregel nemen. Dat bestaat dan uit een tarief die uh, dat, dat onterechte kostenvoordeel van China tenie doet. Maar het gaat op een heel, op een heel gedetailleerd niveau, uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van zonnebrillen of elektrische dekens. Uh, dat wordt heel specifiek uh, aangekaart en het wordt ook op een heel gedetailleerd niveau uitgezocht. Ja, Obama was ook heel gedetailleerd over uh, deze kwestie over de auto-industrie in China. Hij zegt de verkoop van autoonderdelen uit China is door de overheidssubsidie van Peking verzevenvoudigd. Als je dan kijkt naar de, het aantal banen in de Amerikaanse auto-industrie zelf, het aantal banen is gehalveerd. Kun je dat dan allemaal wijten aan de subsidie die de Chinezen hun eigen industrie geven? Dat denk ik niet. Ik denk dat die auto-industrie in Amerika die heeft het moeilijk ook omdat ze verouderd zijn. Ze, ze, ze hebben te lang vastgehouden aan de verkeerde modellen. Uh, die, die auto's die gebruiken veel te veel benzine. Dus ik denk dat die industrie ook, ook, ook wel uh, geherstructureerd moet worden. En daardoor hebben ze het ook moeilijk. Nou ja, als een industrie, en het is een hele belangrijke industrie in dat deel van Amerika. Als die het moeilijk heeft en er vallen veel ontslagen, ja, dan is de, de reactie vaak dat vakbonden vragen om, een, om beschermd te worden. En in dit geval wil men dan... Buiten onze concurrentie tegenhouden. Ja, en dan is China natuurlijk een makkelijk slachtoffer. En dan is China een makkelijk slachtoffer, maar... Uh, China heeft geen goede reputatie. Wat ik net ook al zei, dus uh, het aantal klachten... over China... Uh, ten aanzien van dumping... die, die worden vaak... Uh, in, ...ingesteld en men krijgt ook wel vaak gelijk tegen China. Dus dat, dat China producten dumpt op de wereldmarkt... ...en op die manier een, uh, het exportaandeel in de wereldmarkt probeert te vergroten... ...dat is ook wel een gegeven. Ja. Dus dit is denk ik niet zozeer dat er nu plotseling een, uh, een handelsoorlog oplaait. Het is eigenlijk meer een trend die, die zich al langere tijd voordoet. En ja, nu komt het in het nieuws van Obama met zijn herverkiezing bezig is... ...en uh, de, de pers er bovenop zit. En wij dus ook. En nu ook. Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Sinds kort gaat columnist Marjolein Februari... door het leven als man als Maxime Februari. In NRC Handelsblad spreekt hij, want het is nu hij dus... over de geslachtsverandering. Februari wist al op jonge leeftijd dat hij eigenlijk in het verkeerde lichaam zat... en heeft nu na tientallen jaren de knoop doorgehakt. Hij moet al bijkomen van alle reacties. Het lijkt wel alsof ik kampioen Viril Jeppe ben geworden, zegt Februari. Wat een jubel reacties. Programmamakers willen er een uitzending over maken. Slechts één opdrachtgever reageerde bezorgd. Die zei, hoe moet het nou met mijn vrouwenquotum? Deelnemers van de op een fiasco uitgelopen Urban Athlon in Amsterdam willen hun geld terug. Ze zijn daarvoor een petitie op internet gestart. Zo'n 5000 deelnemers kwamen gisteren voor een verrassing te staan toen het hindernissenparcours door Amsterdam was ingekort van 14 naar 3 kilometer. Volgens RTV Noord-Holland had de organisatie onder meer te weinig vrijwilligers om gevaarlijke situaties te voorkomen. Maar deelnemers nemen geen genoegen met die verklaring. Ik snap als er iets misgaat, maar zoals gisteren, eigenlijk kan dat niet. Waarom kan dat niet? Um, omdat ik vind, het is zo populair, er zijn zoveel uh, deelnemers, het staat gelijk vol. Ja, dan vind ik, dan hoor je alles op alles te zetten om het gedegen te laten verlopen. En daarom willen honderden deelnemers hun inschrijfgeld terug. Geen misselijk bedrag, 50 euro per persoon. In Zwolle is een deel van de stemmen opnieuw geteld. Volgens RTV Oost was een voorkeursstem op Chris Bakker... van de 50-plus partij bij de verkiezingen niet meegeteld. En dat terwijl zijn zoon, een medewerker van RTV Oost... op hem heeft gestemd. Die heeft zelfs een foto van het stembiljet gemaakt. En na de verkiezingsuitslag was de zoon van Bakker verbaasd... dat de voorkeursstem op zijn vader nergens was terug te vinden. Daarom werden de stemmen opnieuw geteld. En wat blijkt... de Stem op meneer Bakker is per ongeluk geteld als stem op een andere kandidaat. Wel van de 50 partij. Dus die had één stem uiteindelijk. <laughs> Concluderen wij. Um, dan uh, de ophef over de anti-moslim film. Die bereikt Europa. Daarmee opent NRC Handelsblad. Zo is een Duitse rechtspopulistische groepering... van plan de film Innocence of Muslims... te vertonen in een Berlijnse filmzaal. De Duitse regering wil die voorstelling verbieden. Maar de oppositie noemt zo'n verbod... een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. We horen straks na zes uur meer over van Sander van Hoorn. Apple heeft in de Verenigde Staten... een record aantal bestellingen binnen... voor de nieuwste iPhone. Vorige week... Werd een nieuwe telefoon gepresenteerd. En binnen 24 uur werd hij 2 miljoen keer besteld, schrijft Webwereld. Dat is twee keer zoveel als het vorige record. Analisten verwachten dat de nieuwe iPhone... dit jaar al ruim 36 miljard dollar oplevert. Dan nog een, een mooi bericht uit Rotterdam, want op het Centraal Station daar houdt een spreeuw treinreizigers voor de gek. Volgens het AD kan die vogel het geluid van treingeluiden nadoen. Zo dacht Samantha uit Driebergen dat ze de treindeuren hoorde terwijl die trein nog niet eens stil stond. Conservator moeilijker van het Natuurhistorisch Museum zegt dat spreeuwen goede imitators zijn van omgevingsgeluiden. Deze spreeuw zit al langer boven het spoor en heeft zich het treingeluid eigen gemaakt, zegt moeilijker van het Natuurhistorisch Museum. Ik zeg, het wordt tijd voor een spreeuw voor de NMS-redactie. Ja, uh, Tim Over die ik na ga doen. What? Na zes zijn wij uh, natuurlijk terug met het Radio 1 Journaal... over uh, de onrust over die film, de voorbereiding voor Prinsjesdag. De kiesraad, u heeft het gehoord, de definitieve uitslag van de verkiezingen... is vanmiddag gepresenteerd. Tot zo. Voor de koningin. Hua! Hua! Hua! Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Morgen, Prinsjesdag 2012.